10 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo... het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS... een aan Al-Qaeda gelieerde beweging. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de mogelijk honderden ISIS-strijders... die in het gebouw zaten. En ook de situatie rond het hoofdkwartier, een voormalig kinderziekenhuis... is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen die er gevangen werden gehouden... door ISIS zijn gevonden en bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten... tegen het regeringsleger van president Assad... maar vooral ook tussen de rebellen onderling. Een Amerikaanse onderzoeker heeft nieuw bewijs gevonden... dat de Amerikaanse regering wist... dat Jozef Stalin 22.000 Poolse krijgsgevangenen heeft laten executeren... Stalin gaf de nazi's de schuld van het bloedbad in het Russische dorp Katyn. Pas in 1990 erkende Rusland de schuld aan de massamoord. Een rapport over het bloedbad zou na de oorlog verduisterd zijn door de Amerikaanse overheid. Amerika wilde de Sovjets niet als daders aanwijzen om bondgenoot Stalin niet tegen zich in het harnas te jagen. In de Dakar-rally heeft het team van Gerard de de tweede zegen behaald. Met de Belg Tom Colsoel en de Nederlander Darik Rodewald won de Brabander de vierde rit tussen San Juan en Chito in Argentinië. Eerder won het trio al de tweede etappe. In het algemeen klassement verstevigde de Rooij zijn leidende positie. En zijn voorsprong op nummer 2 van Vliet is nu opgelopen tot ruim 36 minuten. Bij de klassieke ajax feyenoord de kwartfinale om de KNVB-beker op 22 januari, zijn Feyenoord-fans niet welkom. Dat hebben de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam besloten. Voor de competitieduels geldt dat verbod al. De zaak werd weer besproken omdat er een extra ajax feyenoord bijgekomen was in het bekertoernooi. Maar na rijp beraad, vonden de partijen het uiteindelijk beter om de stadionverboden dit seizoen nog aan te houden. Het weer. Vannacht en morgen regen, morgen wisselvallig, misschien wat zon en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Pop. Yes. Klassie. Literatuur. ballet, Dans. Cultura24. Gaat verder waar de reguliere televisie ophoudt. Design. Schilderkunst. Beeldhoud. Opera. Op Cultura24. Alle kunst en cultuur van de publieke omroep. Architectuur. Poëzie. Theater. Film. Animatie. Drama. Cultura24. Verrassend veel cultuur. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook Brahms door Bariton Thomas Hampson en Amsterdam Sinfonietta op 28 januari. Koop snel uw kaarten op concertgebouw.nl. NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen met Robert Meeder. Ja, goedenavond. Vanavond werd vooral gepraat en vandaag vooral... Uh, en gespeculeerd ook over het WK van 2022. Wordt het nu wel of niet in de winter gespeeld? En is dat nu wel of niet een goed besluit? De discussie over het WK in Qatar is niet nieuw. Er is er al sinds 2010 toen de FIFA het oliestaatje de organisatie gunde. De winnaar om de 222 FIFA World Cup te organiseren is Qatar. Straks praten we uitgebreid over alle commotie die vandaag ontstond... en zetten we de voor- en nadelen van een winter-WK op een rijtje. We waren vandaag ook weer te gast bij enkele clubs... enkele clubs, pardon, die zich in het buitenland voorbereiden... op de tweede, tweede seizoenshelft, bijvoorbeeld Anderlecht... waar trainer John van der Bron een moeilijke tijd beleefde. We moesten echt weer niet op nul beginnen, want dat is onzin. Want er zijn natuurlijk heel veel jongens die er nog wel zijn. Maar we moesten langzaam terug een nieuwe ploeg gaan bouwen... ook omdat er een aantal spelers vertrokken zijn. Behalve van de bron komen ook Lex Immers en Mike van Duinen aan het woord. En we hebben een studiogast, Arthur van den Boogaard. Hij stelde een boek samen met de beste sportverhalen. Daarbij zit ook een verhaal over Johan-Olof Kors... 20 jaar geleden heersend op het Olympische ijs van Hamar. Het lijkt een belachelijke tijd... als je deze fantastische schaatsenrijder op het laatste stuk bezig ziet. Kijk nog eens even hoe alles nog steeds prima klopt er in de orde is... En hier is het nieuwe wereldrecord. Het nieuwe Olympische record, het nieuwe Noorse record. Het verhaal over Kos werd geschreven door collega schaatser Ben van den Burg. En ook hij komt aan het woord. Verder horen we hoe de handballers het hebben gedaan in hun WK-kwalificatie. En Tini Sanders legt uit waarom PSV een groter stadion wil. Tot 11 uur is dit en langs de lijn. FIFA secretaris-generaal Jerome Valke zorgde vandaag voor de nodige ophef in voetballand in een interview met een Frans radiostation gaf Valk aan dat het WK voetbal in 2022 in de winter gespeeld moest worden. Franchement, je pense que ça sera dans ça sera entre ça se jouera entre le 15 novembre et euh, le 15 janvier au plus tard. Si vous jouez entre le 15 novembre et on va dire la fin du mois de décembre, c'est le moment où la météo est la plus favorable, euh, où vous jouez avec une, une une température qui est équivalente à celle du d'un printemps un peu chaud en, en Europe. C'est-à-dire que vous jouez avec une température moyenne de de, de 25 graden. Dus het is perfect voor het voetbal. Hij zegt dus dat het wat hij betreft in november, december gespeeld kan worden, want dan zijn de temperaturen daar een beetje zoals in de lente hier in Europa. Het bommetje was ontploft, want al heel veel betrokkenen hadden hun twijfels bij het organiseren van het WK midden in de zomer in zo'n woestijnland, verre van handig. Bijvoorbeeld ook Bondscoach Louis van Gaal. Hij was enige maanden geleden al heel duidelijk in zijn mening. Als ik dan lees dat zij eventueel in de winter dat willen doen, ja, dan kan ik alleen maar zeggen uit. Eigen ervaring. Want ik heb met uh, Bayern Munich altijd mijn trainerskampen in die omgeving. En uh, ik heb daadwerkelijk in Qatar ook uh, een trainerskamp gehouden. En op dat moment was het weer tussen de 20 en 25 graden. Dan is dat weer al uitnodigend om daar een WK te houden. Maar er zijn natuurlijk logistieke problemen aan verbonden. Maar ik vind niet dat je met 40 graden kan voetballen. Maar dat vond ik ook niet uh, in de United States of America. Uh, dat ze toen uh, uh, hebben gevoetbald in uh, 1994. Dat was ook heel belachelijk midden op de dag vanwege de commercie. Dat was echt belachelijk. Iedereen ging van zijn stokje, maar de FIFA doet het wel. Ja, nou... En ik ben wel degene die dat blijft zeggen, dat het uh, belachelijk is. Want volgens mij gaat het altijd één om uh, de spelers. En het voetbal, het spelletje. En twee pas om al die andere dingen. Ja, en alleen nadat iedereen zich vandaag een mening had gevormd... kwam de FIFA met de mededeling dat Valkens opmerking verkeerd was geïnterpreteerd. Valken had namelijk alleen maar gezegd dat voetballen qua temperatuur... in de periode tussen november en januari het beste is. Verder haastte de bond zich te zeggen dat een definitief besluit... over de speeldata van het WK 2022 pas aan het einde van het jaar genomen wordt. Toch zal er de komende maanden nog veel gesproken worden over dat WK. Ook door de internationale spelersvakbond VIFPro. en De voorzitter daarvan is een Nederlander Theo van Zeggelen. Hij gaat plaatsnemen in een werkgroep die het WK mede gaat voorbereiden. En hij is ervan overtuigd dat het WK in de winter gespeeld gaat worden. De beslissing over de winterzomer moet voormeld nog worden genomen... door de executive committee van de FIFA. Maar het staat 99,9%. Ik wil zelfs nog verder gaan, 100% vast dat er uh, in de winter gespeeld gaat worden. Ja, uh, toch uh, probeert de FIFA uh, die uitspraak van Valken nu wat uh, af te zwakken, een beetje terug te nemen. Uh, hij heeft toch voor zijn beurt gesproken? Nou, ik, ik denk dat, die, uh, dat de FIFA uh, uh, liever wacht op een formeel standpunt van de Executive Committee. En de bedoeling is dat die werkgroep pas aan de slag gaat na het WK in Brazilië. Dus het is uh, wat dat betreft wat vroeg om nu al uh, dit uh, mede te delen. Ja, want ik... dat is wel een beetje het gekke. Uh, Rio moet nog komen, maar, maar we hebben het nu al over Qatar. Ja, wat mij betreft uh, is uh, het gesprek, uh, de werkgroep, uh, die begint na de WK. Dan hebben we nog acht jaar om uh, te kijken of we tot een oplossing komen. Dus ik vind uh, zelf uh, persoonlijk dat uh, op dit moment uh, daar geen reden is om daar nu ons druk op te maken. Nee, aan de andere kant, als vif als, uh, als Pro uh, baas... Uh, en opkomend voor de belangen van de voetballers... is het wel een hele goede zaak dat het sowieso naar de winter gaat. Voor ons staat uh, vast en stond al vast... dat wij uh, absoluut in de zomer in, uh, in Qatar geen WK kunnen spelen. En dat hadden onze spelers ook niet gedaan. Nee, even nog over die details dan. Uh, uh, want ja, je kunt in die winter, daar zit ook nog wel wat marge in. Wat heeft dan uw voorkeur? Nou, ik, ik zelf denk dat het tijdens de kerstspelen spe, oh, onmogelijk is... om allerlei commerciële redenen, maar ook uh, om andere redenen. Familie. Ik denk dat voetballers uh, ook recht hebben op een soort uh, open privacy. Uh, dus uh, de voorkeur wat uh, ons betreft zal uitgaan naar uh, het spelen... in ieder geval voor kerst... Voor kerst, dus in november al bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat november uh, uh, de, de, het moment zou moeten zijn om te beginnen. Maar nogmaals, daar gaat de werkgroep uh, heel erg uh, lang over praten. <laughs> okay, Sterkte daarbij. er dan Dank je wel. Theo van Zeggen tegen uh, Martin Friesema. En dan de voormalig ambassadeur van het WK in Qatar, Ronald de Boer. Wat vindt hij nou van al die ophef? Nou ja, waar rook is, is vuur. Dus ik, ik verwacht wel dat ze allemaal een soort beslissing hebben genomen. Uh, dat denk ik wel, want ik, ik verwacht ook niet dat het in de, in de zomer wordt gehouden. En, uh, maar ik heb gesproken met de CEO, Hassan Altawari van Qatar 2022. En uh, die heeft gezegd van, ja, ons standpunt blijft hetzelfde. Wij, wij hebben gekozen voor een WK in de zomer, daar gaan we ook van uit. Maar als de, het comité, de FIFA-comité, anders besluit, dan zijn we daar ook klaar voor. Want kun jij eens een kijkje geven in de keuken? Jij hebt er zelf gevoetbald. Hoe is dat in de zomer? Dat is geen pretje. Kijk, en dat hadden zij natuurlijk al van tevoren uh, ingecalculeerd. Dat is daardoor, uh, hè, die uh, verkoelde stadions. Dus dat is ook prima. Dat hebben ze al. Uh, dat is een mooie techniek. Maar, uh, over wat voor temperaturen hebben we het? 40, 50 graden, klopt dat? Nou, 50 niet hoor. Maar uh, kijk, uh, als je het al 40 of 35 is, vind ik het al te warm. Dus uh, uh, ik denk zeker in juni en dan naar de finale toe. Hè. Dus begin juli. Dan praat je toch echt wel over 42, 43 graden. En als je het uh, in zo'n stadion... Maar het gaat voor mij vooral om de, om de fans natuurlijk. Het moet uh, één feest worden. En uh, het feest moet er niet alleen maar in het stadion uh, heersen. Dat moet ook erbuiten. En ja, je kan niet uh, overal een, uh, een koepel overheen gooien. Je zegt, waar ook is het vuur, dus we kunnen er wel van uitgaan. Dan nou, wordt ook gezegd, de beste periode is dan ergens tussen 15 november en 15 januari. Qua temperaturen, want dan ligt het zo rond 25 graden. Een normale zomerse Europese temperatuur. Je kan spelen vanaf, uh, nou laat ik zeggen, november. Begin november tot en met uh, april. Dus uh, eind april zelfs. Dus uh, zelfs begin mei denk ik dat het uh, ook mogelijk is. Dus uh, dat is geen probleem. Wel een probleem zou kunnen zijn... Al die gevolgen voor al die competities, want ja, daar wordt normaal gesproken in voetbal de Leagues, de Eredivisie, noem het maar allemaal maar op. Ja, dat wordt heel uh, uh, uit, uh, uitdokteren hoe dat allemaal uh, ja, uh, kan plaatsvinden. Aan de andere kant, ik heb al een keer gezegd, soms is het wel eens goed hè, om uh, veranderingen. Uh, wij voetballen altijd hè, als het uh, rot weer is. Kijk, we hebben nu massel, maar het kan ook uh, min 10 zijn met sneeuw. En dan gaan we, naar, gaan we lekker voetballen. Nee, dat gaan we niet lekker voetballen. En het is eigenlijk de zot voor, voor als, als het lekker weer in Nederland wordt, stoppen wij met voetbal. En het is eigenlijk toch wel een, uh, een buitensport met... Uh, dat het publiek in het Sony zit en geniet van de voetballers. en Ik denk dat het misschien wel eens een keer goed kan zijn. En laten, zien, en laten we eens kijken hoe dat, wat voor uitwerking dat heeft. En misschien zijn de voetballers wel veel fitter en frisser. Dan krijgen we nog veel betere wedstrijden te zien. Dat hoop je dan. Kijk, vergeet niet de Afrika Cup. Moet je zomaar afstaan in februari. Alle Afrikanen die in Europa spelen, dus vooral in Engeland... hebben ze daar heel veel problemen mee. Ja, daar hoor je niemand over. Dus ja... Ik, uh, uh, we moeten het zien en uh, ik, ik ben benieuwd. Nog even over de gevolgen van hoge temperaturen op spelers. Jij hebt zelf het WK in 94 in Amerika gespeeld. Daar werd met waterzakjes gegooid. Onlangs was er een hele discussie over Brazilië. Waar je speelde was bepalend voor of dat wel of niet kon. Nederland treft het nu. Hoe kijk jij daarnaar? Uh, in 1994 was het uh, extreem warm in Orlando. En uh, ik weet zelf dat ik dacht dat ik echt uh, wel behoorlijk aan het sprinten was. Maar in herhaling uh, eh, dacht ik dat ik... Uh, dat een uh, slow motion uh, ingezet was. Slow, -mo slow motion was ingezet, ja. Dus... Uh, voetbal moet je proberen zo ideaal mogelijk... Uh, ja, in de ideale omstandigheden te, te spelen. En dat zijn uh, ja, uh, 20, uh, maximaal 25 graden, denk ik. en uh, ja, Dat heb je dan uh, zeker in Qatar uh, rond die periodes. Ronald, de boer. De Duitse oud-international Thomas Hitzelberger is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. De Duitse vertelde zijn verhaal in een interview in het weekblad Die Zeit... De oudspeler van onder meer VFP Stuttgart, VVL Wolfsburg, Lazio Roma, West Ham United en Everton gaf in het interview aan dat hij, uh, dat hij het een langdurig en moeilijk proces was om het voor zichzelf te accepteren en dat hij liever met een man samenleeft dan met een vrouw. Volgens Hitzelsberger wordt homoseksualiteit binnen het profvoetbal vooral genegeerd. Hoewel er ongetwijfeld meer voetballers homoseksueel zijn, kan Hitzelsberger geen uh, andere spelers noemen van wie hij dat zeker weet. Uh, 31 jaar is hij, 52-voudig international... en in 2008 nog actief in de EK-finale tegen Spanje. Hij beëindigde zijn, vier maanden, zijn carrière vier maanden geleden... na aanhoudende blessures. Hij is eigenlijk pas de eerste voetballer van naam... die uitkomt voor zijn homoseksualiteit. Tom Petty en Depending on You. Het is 17 minuten over 10. PSV wil een stadion waar plaats is voor 50.000 toeschouwers. Dat maakte de club bekend op een bijeenkomst in Gran Canaria... waar de selectie op trainingskamp is. PSV speelt al sinds 1913 in het Philips dat in het centrum van Eindhoven ligt. En hier is plaats voor 36.000 fans. Hoe het moet gebeuren en wanneer, dat wist de algemeen directeur Tini Sanders nog niet te zeggen. Nou, daarvan hebben we gezegd dat we de komende jaren daar nog de tijd voor hebben om daar met een verstandig antwoord te komen. Uh, dat kan op de huidige plaats, dat kan ook uh, een hele andere oplossing zijn. Dat is de komende jaren nog niet aan de orde, maar wij vinden wel dat we ook in het kader van alle andere plannen, dat er ook meer supporters moeten ko kunnen komen en dat we met 50.000 mensen naar PV moeten kunnen kijken ergens in de toekomst. Omdat PSV groter wil groeien, beter wil worden, internationale aansluiting weer wil pakken? Ja, de ambitie is inderdaad om internationaal mee te doen. Dat betekent niet dat je meteen met de acht grootste clubs in Europa wil concurreren. Maar wel dat je die slag wil maken om op het hoogste niveau sportief mee te blijven doen. Zeker, ja. ja. Is het mogelijk om het op de huidige locatie te behouden met die ambitie? Uh, mogelijk is zeker. Of het verstandig is gaan we over een paar jaar bekijken, maar mogelijk is zeker. Ja, wanneer zou dat nieuwe stadion of dat uitgebreide stadion er zomaar kunnen staan? Nou, als je zegt over drie, vier jaar daar met plannen te gaan bestuderen... Uh, dan moet je daar over vijf, zes jaar mee klaar zijn... en dan duurt het een jaar of vier, dus tien jaar. Is dat, nou, uh, de eerste tien jaar misschien niet, maar daarna zou het wel kunnen. Zeker. PSV-directeur Tini Sanders tegen Paul Post van Omroep Brabant. Want de bijeenkomst maakte de club nog meer plannen bekend... zowel het gaan samenwerken met de internationale school in Eindhoven... waar in de toekomst alle jeugdspelers moeten worden ondergebracht. En dan gaan we contact zoeken met uh, Griekenland. Want de Nederlandse handballers hebben hun vijfde wk kwalificatiewedstrijd in en tegen Griekenland met 24-19 verloren. In dezelfde pool van Israël van België. Waardoor Oranje nog steeds mag dromen van het WK... maar het is toch wel een stukje verder weg komen te liggen. Met nog één wedstrijd te gaan staat Oranje... en er staan Oranje en Israël op vier punten. België en Griekenland hebben er twee meer. En alleen de groepswinnaar houdt zicht op het WK volgend jaar in Qatar. We hebben contact met de bondscoach uh, Mark Smets in Griekenland. Zoals gezegd, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben contact. Dat is mooi. Um, uh, wat voor ontsnappingsroute is er nu nog... om toch op dat WK terecht te komen? Nou, in principe is de uitgangspositie... is nog uh, ja, hetzelfde als eigenlijk de afgelopen wedstrijden. Tot nu toe uh, heeft iedere ploeg... Uh, zijn thuiswedstrijden gewonnen. Het is nog geen enkele ploeg gelukt... om uh, ja, uit de punten te pakken. Uh, dus wat dat betreft... Uh, ja, staat, alles nog, uh, staat alles nog gelijk. België speelt op zaterdag tegen Israël thuis... en wij spelen op zondag thuis tegen... Uh, Thuis, of, uh, tegen Griekenland en wij spelen tegen Israël thuis. Dus, uh, maar goed, Griekenland heeft nu uh, een matchpoint. Griekenland heeft de kans om in België punten te pakken. En dan zijn ze eerste. Maar goed, mochten zij uh, verliezen in, uh, in België, dan hebben wij uh, zondag nog de kans om uh, eerste te worden in de groep. Ja, ja. maar goed, toch, uh, jullie hadden Griekenland er eerder al een keer verslagen. Uh, dus het, het kan wel. En als jullie vandaag hadden gewonnen, dan was, had het er heel anders uitgezien, natuurlijk. Ja, dan had het er zeker ook anders uit gezien. Maar goed, dan, dan had je nog thuis waarschijnlijk van Israël uh, moeten winnen. Om in ieder geval puntenvoorsprong uh, te hebben. Want uh, uh, had je vandaag gewonnen en zou je thuis tegen Israël verliezen, dan. Uh... Ja, dan had je nog waarschijnlijk geen eerste geweest. Dus, ja. uh, dus wat dat betreft is de uitgangspositie niet eens zo erg veel veranderd. Alleen uh, ja, ben je nu afhankelijk van de wedstrijd uh, België tegen Griekenland. België moeten winnen uh, van de Grieken om uh, ja, ons ook nog in de race te houden. Dus ja. wat dat betreft is het zaterdag afwachten wat zij doen. Ja, zit dat erin dat dat gebeurt? Ik denk het wel. Als de België net zo spelen zoals ze tegen ons thuis gespeeld hebben, dan, dan maken ze een goede kans om, om, om van Griekenland te winnen. Het is in deze pool, iedereen ja, zit heel dicht bij elkaar. En dat zie je aan het feit dat iedereen ja, zijn thuiswedstrijden wint, maar uit uh, nog niet uh, punten heeft kunnen sprokkelen. Wat ging er mis vanavond? Nou, vanavond ging er vooral mis dat we een aantal uh, ja, kansen missen. Uh, maar vooral ook dat we niet... Uh, ja, we hadden niet instellingen en, en, en, en, uh, ja, om 100% vol voor onze kans te gaan. we leek wel of we de, uh, daar een beetje mak, mak in waren. En dat is, ja, goed, dat is natuurlijk moeilijk als je uitspeelt om uh, met hetzelfde elan te spelen als je, als je thuis speelt. En dat, uh, ja, dat brak ons een beetje op. Maar goed, het is een hele jonge ploeg die op uh, ja, dit niveau eigenlijk nog weinig dat uh, weinig geen ervaring heeft. Dus dan, uh, ja, dan breek je dat in zijn wedstrijd op. En hm. uh, we komen... Uh, minuut of tien voor tijd, dan uh, ja, lijkt het alsof we er echt, uh, echt uh, in gaan geloven. En dan komen we terug tot twee doelpunten verschil. En dan, uh, maar goed, dan, uh, dan mis je wel één of twee kansen. Je maakt een paar technische fouten, waardoor zij weer op drie vier komen. En dan is het eigenlijk in de laagste minuut staan, ze hebben vier doelpunten verschil. En dan uh, nemen we nog een time-out en zeggen van, uh, ja, proberen, uh, moeten we binnen die marge van vier blijven... om het onder een resultaat in ieder geval ons voordeel te beslissen... Mm -hmm. Maar goed, dan, dan missen we een kant en de Grieken gaan nog naar voren... en krijgen uh, drie seconden voor tijd krijgen ze nog een zeven meter. En uh, ja, die, uh, die schieten ze erin, waarmee ze het vijf doelpunten verschil komen. Maar één uitdoelpunt meer hebben gemaakt. Uh, dus wat dat betreft is het ongeveer staat, uh, ja, ligt dan bij, uh, bij Griekenland, hebben ze gewonnen van ons. Ja, want dat doelsaldo is natuurlijk ook nog uh, uh, van belang. Uh, mochten jullie nou ja. of zijn, mocht dat nou niet lukken met dat WK... dat overigens uh, in Qatar uh, wordt gespeeld binnen, mag ik hopen? Uh, ja, zeker. Ja, binnen. Ja, ja, nou, we, we hebben het eerder vanavond namelijk over een buitensport gehad in Qatar, en is in sommige momenten niet aan te bevelen. Uh, maar mocht dat nou niet lukken, in, uh, om dat WK in Qatar te halen. Uh, wat voor uh, domper is dat dan voor de ontwikkeling van die jonge ploeg, waar je het net over had? Nou, goed, uh, dat, uh, dat valt wel mee. Kijk, het is altijd als je eerst wordt in de pool, dan moet je in juni nog een play-off spelen. En dan kom je tegen uh, een Europese topland. En nu uh, wordt het, uh, het EK gespeeld vanaf volgende week een ploegen die daar uh, ja, uh, zal maar zeggen, niet in de, in de top drie komen. Daar krijg je nog één, uh, één ploeg van toegeloot. En daar moet je dan nog uit het thuis tegen spelen. En ben je dat dan pas bij, bij de WK. Ja. Uh, dus dat is altijd nog een hele, een hele plus. Omdat je dan gewoon een Europese topploeg, uh, topploeg loodt. Uh, maar stel ook we zouden die play-off niet halen en nu in de pool uh, niet, niet eerste worden, dan is er nog niks aan de hand. Uh, we blijven gewoon uh, ja, doorspelen en doortrainen en uh, ja, dan staat volgend jaar weer de volgende kwalificatie op het programma. Dus ja. uh, mochten we niet eerste worden die play-off niet halen, dan is er in principe niks aan de hand. Ja. Dus geen schande, laten we het zo zeggen. Nee, zeker ja. niet. Uh, zeker niet met deze jonge ploeg. Ja, duidelijk. Goed, uh, dank u vriendelijk voor, uh, voor het feit dat u even aan de telefoon wilde komen. De bondscoach was dat van de handballers, die dus verloren van Griekenland. In Griekenland, Mark Smets. In zijn eerste seizoen pakte hij de titel. Het tweede jaar werd hij bijna ontslagen. John van der Brom, hij kent een turbulent leven als trainer van Anderlecht. Maar na een moeizame start in de competitie en een desastreus verlopen Champions League toernooi... de club pakte maar maar één punt, heeft de oud-coach van Vitesse de bol weer op de rit. Althans, dat vindt hij zelf. We zijn heel goed geëindigd. Ja. We hebben ja, de, de, de smaak weer te pakken. We halen de punten. We gaan steeds beter voetballen. Dus uh, allemaal positief. Je bent toch in het tweede jaar? Dan moet je toch al top zijn? Tweede jaar? Nou, je, je werkt altijd uh, per seizoen, dat weet je. Ook omdat wij natuurlijk uh, dit seizoen een totaal nieuwe ploeg hebben. Dus we moesten, uh, we moesten echt weer niet op nul beginnen. Want dat is onzin. Want er zijn natuurlijk heel veel jongens die er nog wel zijn. Maar we moesten langzaam terug een nieuwe ploeg gaan bouwen. Ook omdat er een aantal spelers vertrokken zijn. Is die keuze uh, te begrijpen in Brussel, in België? Ja. Volgt iedereen dat? Intern wel. En dat is het belangrijkste voor mij als trainer, uh, als coach. Dat je, dat je weet waarmee je bezig bent. Uh, ik weet dat met mijn ploeg, met mijn staf. Maar ook vanuit de leiding. En er is een, uh, een bewuste keus gemaakt vanuit de leiding van de club. Ook omdat anderlecht uh, traditie, net als Ajax zeg ik altijd... Uh, een, een, een, een ploeg is of een club is die, die de opleiding heel hoog in het vaandel heeft staan. En wij hebben hele goede jeugdspelers en dan moet je ze ook de kans geven. En dat krijgen ze nu dus. Je moet een kampioen worden? Ja. PSV zegt bijvoorbeeld, hè, als het nog een topclub is, die zegt ja, jonge mensen, ja, maar we moeten resultaat, we zijn een topclub. Tuurlijk, je kan niet blijven verschuilen achter, het is nu januari. We zijn zeven maanden verder en ik heb, ik heb veel tijd nodig gehad om uiteindelijk de juiste mix balans te vinden. Veel te lang vind ik. Maar dat komt omdat het jeugdspelers zijn. En als je eenmaal uh, dat vertrouwen geeft aan die jongens. Uh, samen met de ouderen. Want het is niet alleen maar dat we een speeltuin zijn. Dan, euh, ja, dan moet je er ook voor gaan. Even over die play-offs in, in België. Is zodanig dat je de afgelopen jaren, jij vorig jaar ook, veel vooraan staat. Maar dat je dan eigenlijk alleen maar kan vallen. Ja. Nu uh, ga je een beetje, nou niet vanuit de underdog. Maar je komt eraan. Dat is de bedoeling. Nee, dus... maar dat, is, kijk, dat was onze, onze doelstelling om, uh, om met de kerst, hè, want dat is altijd een mooi, mooi, mooi moment. Om ja. niet de afstand ten opzichte van de nummer 1 standaard te groot uh, te zijn. En het was op een gegeven moment was het 11 of 12 punten. Dat wordt wel gehalveerd, want dat is ook de play-offs in België. Zeg ik lachend erbij. Uh, dus dat was zes punten. En nu is het nog maar vier en dat is twee. Dus dat is één wedstrijd. En we moeten ons hier in, in Abu Dhabi klaarmaken om die play-offs klaar te zijn. Ik zie die journalist hier een beetje bij elkaar klitten. Ik heb zo'n idee zo van hoe is het met Van den Bron bij Anderlecht? Hoe, jij bent nog steeds direct. Kunnen ze dat wel aan allemaal? Ja, ik ben, dat is wel... Uh... Je bent te enthousiast. Je, bent, nee, je, uh... moet, je moet jezelf nooit uh, verlogenen, vind ik. Absoluut niet. En, uh, kijk, wij zijn, uh, Nederlanders zijn direct die zeggen wat we denken en vinden. Soms niet altijd goed, dat ja. weet ik ook. Je, je komt daar ook wel eens mee in de, in de problemen. Maar ik ben niet anders naar hun of naar mijn spelers dan uh, toen ik hier binnenkwam. Ja. En dat is lekker. Dus je blijft authentiek. Als ja. trainer van Anderlecht, op weg naar de titel. Ja. En als coach verander jij... Ja, ik ben zeker. Uh, omdat ik... Ik heb ook een leerzame periode gehad. Kun je, uh, je aangeven in... Je, je begon de vraag van... Uh, ja. uh, ben je, je... moet resultaat halen. Ook al uh, ja, met wie maakt het eigenlijk niet uit. Want het is wel anderlecht. En uh, resultaat is bij ons uh, een beetje zo zo gegaan. Ja. En met name ook de manier waarop. En als je geen resultaat hebt bij een topclub... Dan kom je onder druk te staan. Ik heb onder druk gestaan. Uh, dus dat is voor mij als, als coach een heel mooi leermoment geweest. Omdat... Ik, eerlijk gezegd, dat nog niet mee had gemaakt. Omdat ik altijd maar stapjes omhoog ben blijven gaan. Bij de clubs waar ik gewerkt heb. Vorig jaar kampioen met, uh, met mooi en aantrekkelijk voetbal. En nu was het de eerste keer even die andere kant. En ik heb daar wel van geleerd. En je wordt wel wat harder ook voor, voor jezelf en naar je mensen toe. gek is, je praat niet als oefenmeester nu. Maar als wat heel veel coaches volgens mij hebben. Ja, we gaan het niet te psychologiseren. Ja. Maar je bent een half psycholoog. Bijvoorbeeld met zo'n Dezeeuw. Daar gaat het niet zo lekker mee, geloof ik. Hoe ga je daarmee om? Met conflictmodellen enzovoort. Ja, maar dat, dat, leer, je. dat leer je. Dat is ook de ervaring die, je, kijk, als, als trainer je begint. Ja, dan uh, ligt het ook bij welke club, dan, dan krijg je daar minder mee te maken dan als je steeds stapjes blijft maken. En uh, daarom zeg ik, het is leerzaam. Ook met, uh, met omgaan met teleurgestelde spelers, dat is, dat is niet leuk, maar toert er wel bij. Ik heb dat zelf als speler ook gehad. Hè? Dus ik weet wat het, uh, wat het inhoudt. Jij bent toch ook een trainer, coach van de nieuwe generatie, vind je ja. niet? Ja, denk ik wel. En is die ook van de Hollandse school trouwens? Uiteraard, uiteraard. Ja, maar... daar moet je je afkomst nooit in verlogen. Ja, maar je, wilt punten. je moet altijd de vraag stellen, wat is de Hollandse school? Hè? Zeker als je in het buitenland werkt. Want ondanks dat het maar een kleine afstand is, is het wel buitenland. En uh, daar moet je wel je eigen filosofie... want dat is ook de reden waarom Anderlecht mij heeft uh, gehaald. En Hollandse school vind ik... Hè, probeer aantrekkelijk voetbal te spelen, jeugdspelers. Hè? Dat is ook wel mijn uh, stokpaardje. Nou, dat kan ik allemaal uh, prima kwijt hier. John van de Brom. Ja, en dan een kampioensfeest op uh, Koolsingel in Rotterdam. Hu, hoor ik u denken. Ja, de laatste keer, uh, dat uh, weten we inmiddels, was in 1999. De jaren daarna werd het woord nauwelijks in de mond genomen. Maar dit seizoen kan Feyenoord echt weer kampioen worden. Halverwege het seizoen zat de club vierde. Vier punten achter op koplopen Ajax. Uh, gaat het dit seizoen dan eindelijk gebeuren? In Marbella, in Zuid-Spanje, daar heeft Feyenoord uh, trainingskamp opgeslagen. Sprak verslaggever Rachdan mee met Lex Immers over dat... Ik vind nu nog niet de tijd om, om te zeggen over, over kampioenschap praten. Ik vind dat we uh, misschien uh, na zes wedstrijden kunnen we misschien zeggen uh, hoe ver we zijn en of we eventueel titelkandidaat zijn. Want je kunt nu gaan roepen, we zijn ti titelkandidaat, maar als wij tegen uh, Utrecht uit uh, uh, verliezen en wij uh, gaan de beker uit tegen Ajax en wij verliezen uit Baado... Ja, dan ziet de wereld er heel anders uit en dan, ja, dan gaat iedereen ineens zeggen van ja zie je mensen hebben geroepen in de winterstop op Marbella van ja Feyenoord wordt kampioen en Feyenoord moet kampioen worden of ze kunnen kampioen worden. Ja dat vind ik een beetje te vroeg denk ik. Ik denk als we die serie doorkomen in die zes wedstrijden spelen in, in drie weken tijd. Ik denk als wij daar uh, bijna het maximale eruit halen en uh, nou, gewoon als we, als we in groep zijn we gewoon een stuk verder nu. En we beseffen uh, ja, dat we iets kunnen halen. En, en, en vorig jaar, en ja, dat jaar daarvoor ben ik er niet bij geweest. Uh, ja, toen dachten we ook bij onszelf, ja, we kunnen wat halen. Maar voor mij was het besef toen niet groot genoeg. En, ja, ik hoop dat het dit jaar wel zo is. Hoeveel doelpunten heb je erin liggen? Zeven. Ja, ik ben eigenlijk echt een teamspeler. En uh, ja, als nog ook nog eens doelpunten bij komen, dan is dat alleen maar extra meegenomen. In principe kun je lekker in de schaduw van, van Pelle opereren natuurlijk... die zo ontzettend in de spotlights staat. Is dat op een bepaalde manier wel prettig voetballen? Of ben jij ook wel het type die misschien bij wijze van spreken... dat zelf het mannetje zou willen zijn? Nee, absoluut niet. Ik wil helemaal niet het mannetje zijn. Daar ben ik ook helemaal niet eh, ja, voor gemaakt. Of, zo ben ik ook helemaal niet. En, maar uh, ik heb het over als voetballer, hè? Ja, nee, oké, okay, dat weet ik, dat begrijp ik. Maar nou ja, zeg ik, zo ben ik ook helemaal niet en dat wil ik ook helemaal niet. Want ja, ik weet niet... Uh, ik, ik, ja, zoals het nu gaat voel ik me eigen goed bij en uh, ja... Dat Pelle in de spotlight staat, dat, dat is misschien ook terecht. Als je 13 goals hebt al en vorig jaar ook 27 goals hebt gemaakt. Verbaas je je nog wel eens over, jij zit er middenin... maar over de populariteit en het gedoe en, en de uitstraling... En, en, en het kapsel en, en alles eromheen? Of... of... Ja, ik verbaas me daar niet om. Nee, absoluut niet. Pelle heeft iets aparts. En uh, ja, dat is gewoon zo. Dat is de, de ware realiteit. Dat is natuurlijk een uh, Italiaanse jongen. Uh, ja, er, zullen niet, uh, of er zijn uh, niet veel Italiaanse voetballers die in Nederland hebben gevoetbald. En ja, zeg, ja hij heeft een apart kapsel natuurlijk. Nou ja, hij doet het ook nog eens goed uh, op het veld. Ja, dat is dubbelop. En dan, uh, ja... Dan kom je wel eens in de spotlijst te staan. Lex immers was dat tegen verslaggever Ragnar Niemeyer. Die op trainingskamp tournee ging door Spanje. Van Mambella naar Estepona. Van een club die hoopt op de titel naar een ploeg die bang is om te degraderen. Ado Den Haag staat namelijk onder de rode streep. Met de 16e plaats. En slechts 17 punten moeten ze in de hoofdstad vrezen voor een terugkeer naar de eerste divisie. Aanvaller Mike van Duinen is realistisch. Nou ja, je moet er niet bang voor worden. Maar je moet wel beseffen dat we toch beter moet presteren. En uh, met deze ploeg hoog op de hangars hoort staan. Is dat uh, beseffen? Want dat is vaak ook iets dat moet wel doordringen in, in de hoofden van, van spelers. Ja, ik denk zeker dat er is. Alleen, uh, ja, ene, dan... Dan win je bijvoorbeeld weer een wedstrijd en dan appt het misschien iets weg... waardoor je de, de wedstrijd daarna uh, weer tegen een zeep aan loopt. en uh, We moeten pro proberen de uh, twee seizoen zelf constant vast te houden. Is er een uh, soort uh, ja, algehele oorzaak? Is er een reden aan te geven waarvan je zegt... Van, nou, dat is ons toch wel erg vaak overkomen, bijvoorbeeld? Nee, nee, nee. Dat uh, vind ik lastig. Het enige wat ik wel uh, ten opzichte van vorig jaar dan uh, merk... is dat er vorig jaar speelde ook genoeg slechte wedstrijden... Maar ook in de slechte wedstrijden pakten we dan toch nog af en toe een puntje. En nu, als we nu slecht spelen, dan zijn we ook vaak kansloos. En dat is het enige verschil dat ik dan met vorig jaar kan aangeven. Hoe kijk je naar je eigen spel tot nu toe? Want zeg ik iets geks, je moet het maar zeggen. Als, als ik zeg dat dit voor jou toch ook een jaar moet zijn van de grote doorbraak? Of... Ja, weet ik niet. zeggen. Ik moet gewoon voor mezelf ook elke wedstrijd goed presteren. En dan... Ja, dan hoop ik dat ik daardoor belangrijk ben voor de ploeg. En dan uh, ja, probeer ik zo mijn aandeel te leveren. Dus. Vijf goals tot nu toe. Is dat een cijfer waar je mee kan, uh, kan leven? Nou, op zich wel. Als ik het vergelijk met vorig seizoen, had ik volgens mij vier in de winst stop. Dus in dat op zich loop ik eentje voor. Maar uh, ach ja, het zijn maar statistieken. Merk je dat je wel naam gemaakt hebt, dat mensen je beter kennen? Ja, dat op zich wel. Uh, zonder de arrogant of zo in zijn, denk ik wel. Dat, uh, ja, dat mensen nu wel weten wat voor speler ik ben. En dat was misschien uh, vorig jaar anders. Wat was het uh, hoogtepunt voor jou zelf uh, in de afgelopen maanden? Uh, schot voor de boeg, winnende tegen Twente thuis? Ja, dat was wel uh, ja, mijn hoogtepunt uh, van, van dit jaar, denk ik wel. Dus, uh, ja, dat was eigenlijk, daar zat voor mij alles in. Dat was een... Uh, een mooie wedstrijd, 2-0 voor. En we echt voor, voor dit seizoen. Geven we die voorsprong uit handen. En dan, als je dan op zo'n manier de winnen in de uh, volgens mij 88 e minuut maakt. dan. Uh, ja, dat was gewoon een onwijs mooi gevoel. En dat, uh, ja, daar haak ik wel even kip van. Hoe belangrijk is jouw rol? Hoe uh, kijken ploegenoten naar jou? Ben jij de man die het moet doen? Voel je dat zo? Voel je het druk wat dat betreft? Ja, natuurlijk voel je wat druk. Want uh, je weet vorig jaar dat je belangrijk bent geweest. En, ze verwachten ook natuurlijk, doordat in de zomer was het rumoeren rondom mij... dat mensen misschien meer verwachten van mij. En dat, dat begrijp ik ook. En, uh, maar ja, ik moet me niet gek laten maken. En ik blijf gewoon mijn spel spelen en dan uh, komt het wel goed. Wat ik heel benieuwd naar ben, was uh, ja, het verhaal wat deze zomer rondging. Een, een mega bedrag of een recordbedrag werd er gezegd... kunnen we krijgen voor Van Duinen, maar we houden hem in Den Haag. Is er zoiets moois voor jou concreet geweest? Ik weet wel dat het, ja, dat het een bot is gedaan, maar... Uh, ja, dat was allemaal... Ik moet zeggen dat ik dat allemaal vrij apart vind. Dat dat uh, volgens mij na de goal van, tegen Twente werd dat in de, in de pers gegooid door iemand bij ADO En uh, ja, ik, ik, ik begrijp dat eigenlijk niet zo goed. Want uh, we staan uh, laag op de ranglijst. En uh, ja, midden uh, we zijn uh, misschien vijf à tien wedstrijden onderweg. En dan heeft het voor mij weinig zin om zoiets in de pers te brengen. Mag je inmiddels zeggen welke club dat was? Ja, maar ik weet het zelf niet. Dat is het. Dus... Uh, ik weet wel dat er biedingen zijn gedaan en ik weet ook van clubs. Maar ja, dat recordbedrag die kan ik echt niet plaatsen. Kun je garanderen dat je deze periode zo in de winter stopt... dat je het seizoen gaat afmaken in Den Haag? Ja, ja er is geen interesse. Dus, uh... Geruchten over Twente en Denemarken, met name dat laatste... is ook erg hardnekkig. Is dat een uh, logische stap voor jou? Nee, uh, ik denk niet dat uh, een land als Denemarken de juiste stap is voor mij. Dus uh, ja, dat uh, is niet uh, ter sprake. Mike van Duinen was dat, van ADO. Zes minuten over half elf. Zometeen gaan we praten over een, een boek. Dat is niet zomaar een boek. Het is een boek dat ongeveer twee boeken dik is. Duizend pagina's. De beste Nederlandse en Vlaamse sportverhalen van 1880 tot nu. Arthur van den Boogart heeft vierkante ogen. Trek Tim Knol en Motion of Life. Ja, ik noemde hem al. Arthur van den Boogaard, samensteller van uh, echt een uh, ongelooflijk dik boek. u goedenavond. Goedenavond. Heb je vierkante ogen? Ja, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ja, ik dan heb wel. Ik um, uh, denk, nee, ik heb nu voor deze editie, ik heb het eerder zeven jaar geleden heb ik een eerdere editie gemaakt, toen heb ik er denk ik twee jaar lang, twee jaar onderzoek in zitten. Nu zitten, uh, na nou, bijna een jaar onderzoek in. En alles bij elkaar klinkt gek, maar 50, tussen de 50.000 en de 60.000 verhalen heb ik wel onder ogen gehad. Dus dat daar is... krijg je inderdaad vierkant ogen. Dat ken je toch? Dat, nou ja, het, kijk, er is heel veel goeds over sport geschreven. en Dus soms kan je het gewoon niet scannen, want dan wil je doorlezen. Maar uiteindelijk hm. blijkt dat dan toch... Ja, vaak heb je één alinea al van, nou, dat is niks. Uh, of niet? Misschien, ik denk... 35.000 verhalen van ja. de 50 heb je dat. Maar dan blijven er toch nog 15.000 hele goede verhalen over. Ja. En dan krijg je vierkant ogen van. Hoe zwaar is dit boek? Uh, dat is een goede vraag. Ik hou het nu een halve meter hoog. Uh, en nu ligt het, ligt het ja. op de tafel. Het is echt niet te geloven. Nee, het, het voldoet een beetje aan, aan de wet van Paul Smith. Ik was ooit bij hem, de, de, de modeontwerp. Want ik mocht hem interviewen. En hij vertelde dat hij altijd... Uh, hij maakte toen niet alleen... Uh, uh, kleding, maar hij was ook uh, begonnen met allemaal uh, nou ja, horloges en uh, dingen te maken. Ik ben heel benieuwd waar dit verhaal naartoe gaat. Hè? Ja, en dan, wat hij zei, is dat ik zorg er altijd voor dat het een beetje zwaar is. Weet je, een swatch horloge, dat keer wel eens heel licht. En hij vindt dat als, als een horloge een beetje zwaar voelt, dat het ook de waarde. Uh, accentueert. Nou, dat hm. zou je over dit boek ook kunnen zeggen. <lacht> het is behoorlijk zwaar. <lacht> het is behoorlijk zwaar. Dus geen zware kosten overigens. Uh, uh, je hebt 142 mooiste verhalen: ja. uh, Vlaamse en Nederlandse sportverhalen. Ja, klopt. Noemen ze een mooi Vlaamse sportverhaal bijvoorbeeld? Wat in te... uh, nou, het verhaal van Sven Spoormakers, uh, uh, een collega van ons, die werkt nu al enige tijd. Uh, hij werkte voor De Morgen en nu uh, werkt hij voor Humo. En hij is oud wielrenner, een beetje zeg maar, Thijs Sonneveld. En hij schrijft over, uh, uh, als, als hij maar geen wielrenner wordt, dat is de titel van het verhaal, en over zijn, uh, de keuze die hij als uh, jonge wielrenner moest maken tussen uh, wel of niet dopinggebruik. Mm. Het is uh, vijf jaar geleden, geloof ik, verschenen. Het is toen genomineerd ook voor de Hartgasprijs. En um, nou ja, hij, uh, hij zat met het dilemma en hij stelde zich voor wat hij aan zijn zoon uit moest leggen. Ja. Wel mooi dat hij dan weer een Nederlandse zinsnede nodig heeft... om een titel te bedenken, hè? Ja, dat, uh, ja <laughs> dat, dat hebben de Belgen wel vaker. Ja, dat Baruch ze de... naar ons kijken hoe het moet. Boudewijn de Groot. Um, um, het verhaal van Ben van den Burg... dat, ja. dat heb jij er eigenlijk uitgepakt als zijn de, het mooiste van die 142. Ja. Uh, leg even uit waar het verhaal over gaat. Uh, nou, het verhaal is... Uh... Het is een bijzonder verhaal, want Ben van den Burg is zelf natuurlijk een uh, gewezen schaatser. En wat hij doet, is hij gaat in het hoofd zitten van uh, een van zijn belangrijkste concurrenten in de tijd dat hij actief schaatser was, namelijk Johan Olaf Kos. Hij verplaatst zich in, in kos. Hij verplaatst zich in kos. En uh, hij schrijft het verhaal dus echt alsof het lijkt alsof Johan Olaf Kos aan het woord is. En dat, uh, nou ja, uiteindelijk gaat het, het gaat een beetje over de. Misschien de halve. Uh, carrière van Johan Olaf Kos, maar het belangrijkste is het duel... wat zij hebben uitgevochten in 1990 in Innsbruck tijdens het WK. Waarbij uh, Ben van den Burg na drie afstanden de leiding had... met zeven uh, seconden voorsprong en hij dacht ik word wereldkampioen. Maar hij had de pech dat hij, zocht, of dat hij niet zocht, maar hij moest eerder rijden dan, uh, dan Kos... waardoor het ijs veel zachter was... waardoor hij een veel slechtere tijd maakte dan... Kos, en Kos hem uiteindelijk met zeven seconden versloeg. Uh -huh. En hij werd dus tweede. En in mijn belevenis heeft hij door deze vormkeuze... heeft hij eigenlijk uh, Kos ik geloof zo'n 15 jaar later... alsnog uh, verslagen, maar dan op papier. Ja, kijk aan bij deze door dit verhaal uh, op die manier vorm Op deze te manier, geven. ja. Dat bedoel uh, ben van den Burger van we aan de lijn. Uh, dag Ben, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Wanneer heb je dat uh, verhaal geschreven over uh, Kos? Uit mijn hoofd 2005 of 2006. 2005. Oh. Ja, zoiets. Of zes, ik weet het niet meer precies. Nee, 2005. Vijf, ah. oké. Okay. Uh, uh, hoe hoe, hoe, hoe kwam je op het idee? Ik kwam op het idee... Uh, ik woonde in 2005 in Japan, dat klopt, ja. En toen uh, daar ontmoette ik een man. En die man, die, die, uh, die kende... Uh, dat was een automobielman. En die, hij kende Kos. Maar hij kende Kos eigenlijk niet goed. Hij kende de vrouw van Kos. De eerste vrouw van Kos, dat was... Dat de, de, de, haar vader is een, een, een, een, een, een, die heeft een heel groot bedrijf. Dus een miljardenbedrijf. En die man was zwaar onder de indruk van die vrouw van Kos. En hij, Kos zag hij niet staan. Kos was voor hem ja de man van. Hij zag Kos als een loser. Dus ik zeg tegen hem. Hé, hey, hallo, Kos, weet je. Dat is de Gouden is de Olympisch kampioen. Dat is een grootheid. Ik zeg, nee, die vrouw. Die vrouw is een grootheid. En toen kwam ik op het idee. Dat Kos dan wel de Alfa-aap. En een fantastische... Uh, zeg maar, schaatserisch, maar in een ander domein... in het bedrijfsleven was hij niets. En toen, ja, en toen ging... en dat is, is pijnlijk voor Kors. Je, hoe ga je daarmee om? Want je bent een alfa-aap. En toen dacht ik... ja, weet je, voor Kors is dat moeilijk... dat huurder ging ook stuk Hij je met iemand anders getrouwd. Ik dacht, daar zit iets in. Een alfa-aap, wel een held... niet een held zijn. Hm. Ja, want het heet ook... Johan-Olof Ko Johan Kors, dubbele punt, aanhalingstekens openen... ik ben een alfa-mens, aanhalingstekens uh, uh, ja. sluiten... Uh, in hoeverre is dit verhaal op waar gebaseerd? Ja, stukken wel. Uh, kijk, ik wist natuurlijk niet toen uh, ik, ik schrijf... Dat, uh, dat papa, mama, Kors uh, de sneeuw zien dwarrelen... en dan Kors wordt geboren, Johan Olaf. En met z'n drieën kijk, weer in bed kruipen en naar de sneeuw gaan zitten kijken. Met drieën weer in bed, maar daar was ik niet bij. Maar dat, je, dat, we, uh, dat we rond de kachel zaten... Uh, weet je, in, um, in Canada dat het min 30 buiten is, dat we ons moeten warmen, dat ik in slecht Engels dingen tegen Kost roep. Uh, dat ik uh, in al mijn aten dat we elkaar weer tegenkomen. Dat ik alleen met tijden bezig was. En hij kost heeft ze altijd volgens mij, ik heb hem nooit letterlijk gevraagd, maar gedacht: van wat is dat voor gestoorde gek die Ben van de Burg? Ja. Nou, en, en, en dat, dus dat is wel de waarheid. Hoe hij naar me keek, denk ik dat hij dat dacht. Ja. Denken meer mensen, maar dat er zijn. <laughs> Zullen we een stukje, wil je een stukje voorlezen van het verhaal? Want ja, we graag. hebben het nu over iets waar een luisteraar zich geen beeld van kan vormen. Dus misschien is het handig om even een, een stukje te pakken. Uh, Arthur, of ja. heb jij het boek ook bij de hand, Ben? Je mag het zelf ook doen, maar Arthur nee, heeft nee, het boekje nee, in nee. open licht. Ja, precies, anders moet ik het helemaal pakken. Maar ja, ik ben nu ja, nog goed. bij, maar doe maar Arthur. Ja. Um, het is ongeveer uh, nou, halverwege het verhaal. Pagina 780 zeg Dat ik er even bij. Zijn. Heel goed. <laughs> mijn tweede geboorte in Canada maakte ik heel bewust mee. Ik zie bepaalde beelden. Ik kijk op de wedstrijduitslag van de 500 meter. Ik vind mijn naam op de 17e plaats. Op 18 staat Ben van der Burg. Ik vind die naam mooi, met die beest en die kleine letters ertussen. Ik besluit te kijken wie het is. Ik zie hem dromerig in het vuur staan. Op de 3000 meter verandert de dromer in een bezeten wolf. Veel te hard van start en hij blijft maar beuken. Hij wordt zesde. De volgende dag zie ik hem gespannen inrijden. Mensen die in de weg schaatsen, schelt hij uit. Hij valt op de 1500 meter. S'avonds, tijdens het banket, terwijl de rechterhand van de Amerikaan Frank Villardi onder de rok van de Oost-Duitse Anja Ulbricht verdwijnt, bestudeert hij de uitslagen. Alsof hij de ronde tijden uit zijn hoofd leert. Na vijf rum cola's ga ik bij hem zitten en stel mezelf voor. Ik ben Johan Olaf Kos uit Noorwegen. In slecht Engels zegt hij dat hij Ben heet. I am Ben. Hij krijgt direct weer in de uitslagen om mijn naam op te zoeken. Veertiende. Ik zie hem denken. Is het allemaal op waarheid gebaseerd, Ben? Daar zit uh, heel veel waar het in, ja. <laughs> maar die Frank Villani of het die gewoon dat zijn hand daarin verdwenen... Dat, dat weet ik niet meer wie het verdwenen was. Maar de verdwenen handen. Ja, oké, okay, maar het moment staat je nog wel bij uh, die tweestrijd... Hè, een beetje tussen jullie uh, uh, van ja. Kors of, of, of van de Burg. Uh, in 1990 vlooi het goud uh, op het WK Allround. Aan hem, laten ja. we nog even luisteren om het er nog even in te wrijven. Kijken naar Ben van der Burg. De laatste beter. Hij gooit de handen nog eens even los. Blijft hij beneden de 15 minuten. Hij blijft inderdaad beneden de 15 minuten. 14,56.87 en in valt van vermoeidheid valt hij nog eens keer ondersteboven, maar dat is niet allemaal niet meer van belang prima tijd onder deze omstandigheden van Ben van den Burg 14,56.87 en Ben van den Burg en Johan Hoogkoos die weten nu wat ze moeten doen Pos dus die mag 6,5 seconden moeten inlopen op de tijd van Ben van den Burg en Bart Belkamp moet meer dan 24 seconden inlopen op diezelfde Ben van den Burg die dus een goede 10 kilometer tijd heeft ingezet nou het ging onwijs goed, echt niet meer. als je van Geert als je het Kinders dan rij je gewoon een goede, maar ja, het is een loterij. Hoe, hoe waren de omstandigheden zeg maar, op het moment dat jij je 10 kilometer aan het rijden was? Had je een beetje de indruk dat je toch uh, redelijk ijs had? Ik vond het heel erg slecht. En het wordt nu alleen maar beter omdat het kouder wordt. En Johan Olaf Kos komt over de finish in 1442-52. En dat betekent Henk, dat hij de nieuwe wereldkampioen is. Johan Olof Kos is de wereldkampioen. Op de tweede plaats Ben van den Burg. Derde is spelkamp. Vierde Gerard Kemkes En vijfde Thomas Bos. Vier Nederlanders bij de eerste vijf. Maar de meest belangrijke plek voor het Noorden. Johan Olof Kos, die begonnen is aan zijn eerrol. Gaat het nog, Ben? Ja, mooi. Maar ook dat je blijft hij onder de 15 minuten. Nu is het <laughs> blijft het, weet je, blijft het binnen de 13 minuten. Dat is toch een andere tijd. Ja, ja, ja heerlijk. Ja, ja nogal. Uh, Arthur van der Boogaert, gaat dit verhaal eigenlijk niet over Ben van den Burg? Uh, nou ja, dat, dat, uh, misschien moeten we dat gewoon aan binnen vragen. In mijn, in mijn gevoel heb je, heb je heel goed, uh, ben je er heel goed in geslaagd om in het hoofd van Johan en Olaf Kossen uh, te kruipen. Maar wat vind je zelf? Gaat het meer over jezelf of over, over Kossen? Ja, uiteindelijk alles wat je schrijft en zegt en doet, gaat natuurlijk altijd over jezelf. Maar inderdaad, ik heb ik heb echt van ik weet zeker, en dat komt ook tot het verhaal van die man in Japan, weet je wel, kos mm -hmm. is die, weet je, dat vindt hij moeilijk als hij niet de alfa mens is. En dat was echt de aanleiding. En ik denk dat ik, ja of niet, ja, misschien heeft het helemaal mis. Dat vind ik ook prima. En hoe, maar hoe zit het, hoe het, het, van het, van hoe het met die 1500 met die, met die meter uh, bekerwedstrijd... waarbij jij eigenlijk ja. van hem won. En, uh, en je had dus eigenlijk ja. het wereldbekerklassement gevonden. Ja. Maar hij stak net zijn hand iets eerder naar voren... waardoor hij eerder afklokte. Is dat, is dat op waarheid gebaseerd? En, ja, ja, ja, ja. en met 10.000 10 dollar naar huis ging. En met 10.000 dollar, 10 dollar naar huis ging. Ja, dat klopt. Dat was de wereldbekerfinale 1990. Kijk maar nou... Dus uh, ja, als ik zou winnen, hij één met zijn hand. En weet je, waar, waar, ik was ook zo dom en abkrook ook om niet te protesteren. Want dat mag helemaal niet. Ja, Kos was altijd net even... <lacht> ja, dat is toch mooi dat je ook een tweede bent. Dus ja, Kos is echt ja, de man. Zeg, ben jij een... Uh, die, je schrijft toch wel meer, of niet? Ja, ik schrijf af en toe wel, ja. Maar heb je ook daar plannen om daar iets, nog, nog iets meer mee te doen? Nou, kijk, ik schrijf iedere week een op bnr.nl. Uh, ik schrijf af en toe vaak in IJsmees heb ik een verhaal geschreven. Maar er zijn 1 miljoen mensen. Mooi verhaal mensen je weer, bent trouwens. Ja, ik vond dat ja inderdaad. Ja. vond ook ja, het luktte. En uh, maar er zijn 1 miljoen mensen die ambities hebben en ik, in, ik de, de Nobelprijs voor de literatuur zou ik nooit winnen, want daar ben ik gewoon niet goed genoeg tweede voor. Tweede dus... misschien. Twee? Nou ja, dat is ook heel mooi in de literatuur. Dus het is een mooie hobby, kan ik het daarop houden. Ja, ja. Oké, okay, wat is je volgende verhaal? Nou, Ik weet het wel, maar dat is nog een beetje. Dat... Nou, waar maar gaat, gaat, het gaat het over? Het gaat over jezelf volgens mij. Ja, dat gaat zeker over mezelf. Maar hou het vooral voor je. je. Ja, maar hoe, hoe je tot een topprestatie komt... maar dat heeft niet met die clichés te maken... maar dat, wat er allemaal kan gebeuren als je, uh, als je alles ervoor doet... om de top te willen bereiken. Ja. Goed, dankjewel Ben. Gefeliciteerd met uh, je uh, uitverkiezing om in het boek terecht te komen. Dat is op zich al nou, allemaal... Ja, leuk. Ja, en eer, zeker ja. leuk. Dankjewel Ben, Perfect. tot gauw. Oké. Okay. Dankjewel Ben. Ben van den Burg uh, was dat. Uh, wat ik me nog afvroeg in het boek... Uh, Sportverhalen ja. van 1880 tot nu. Ja, Waarom 1880? Nou, kijk, de eerste keer dat ik het boek gemaakt heb was het uh, vanaf 1945 tot nu. Dat, uh, dat betekende eigenlijk dat, dat, dat boek, dit, dit boek als belofte er al, uh, er al in had zitten. Omdat 1945, ja, dat is een heel arbitrair. En 1880, daar kunnen sommige mensen misschien van denken dat het ook arbitrair is. Maar je kan toch wel zeggen dat uh, de moderne sport zoals wij die kennen, die is rond die tijd ongeveer begonnen. Misschien is hij in 1860, 1850 in uh, Engeland al opgekomen. Maar in Nederland duurt dat toch altijd net eventjes iets langer. En wat we zeker weten is dat in 1882... het eerste uh, echte sportblad uh, begon. De Nederlandse sport. En pas een aantal jaar daarna begon... Kranten daar ook, uh, nou ja, die kregen rubrieken als uh, de kunst en uh, uh, sport of wedstrijden. Ja, en die gingen dan er dan ook aandacht sport aan besteden. De werd, dus... werd uh, steeds uh, belangrijker. Uh, maar vanaf de 18, tijd 80. Duurde, ja, ja, ja, precies Dus niet 1880. Dus, welke, want er zijn heel veel sporten, hè, wielrennen, dat leent zich heel erg voor uh, ja. mooie romantiek verhalen. Ja, uh, nou, schaatsen weten we inmiddels ook, uh, voetballen ja. ook al heel lang. Is er nou één sport die eruit springt in het boek? Uh, nou ja, kijk, de, de, de, de, de, de, de meeste verhalen gaan over voetbal en over wielrennen. En dat komt nou eenmaal simpel omdat er in Nederland het meest over voetbal en over wielrennen beschreven ja. wordt. Maar wat mij, wat een, wat mij een, grote, een grote voorkeur bij mij is dat uh, ik hou uh, erg van verhalen die over boksen uh, worden geschreven. En dat heeft ermee te maken dat um, de meeste boksers die beginnen in de groot en die eindigen ook in de groot. En um, ja, zoals veel schrijvers waarschijnlijk wel... Uh, en het blijkt eigenlijk ook weer uit Ben van den Burg... want Ben van den Burg is ook een verliezer. Hij werd tweede, maar hij verloor. En verlies, dat levert bijna altijd de betere verhalen op. En uh, bij boksen, uh, ook een winnaar... die me meestal gaat, doet die gekke dingen met zijn geld. Of, uh, nou ja, dit, dit, dit, ja, het levert... Het levert gewoon mooie verhalen op. Het levert mooie verhalen op. Ja. Uh, er staan er 142 in. Ja. Wat was nummer 143? Uh, nou, dat is, uh, dat is vrij makkelijk. Er staan twee verhalen staan er niet in. Omdat nou, er staan de heel veel dat, verhalen niet in. Nee, hoor, het, het is omdat de auteurs geen toestemming gaven. Uh, oh, okay. Dus dat is heel eenvoudig. Dus uh, uh, dat is een... Uh, um, het, een uh, het verhaal... Ik, uit mijn, uh, ik weet de titels uit mijn, mijn hoofd even niet. Maar het is een klimverhaal... Uh, waarbij... Um, uh, de betreffende auteur, wiens naam ik nu even straks. Nou, in grote lijnen, in grote lijnen. Waar gaat het over? Uh, nou, hij, het, het is, ik ben zijn naam even vergeten... maar het is de, de man die als eerste op de Mount Everest Mount Everest stond. Oké, okay, dat, dat, dat is verhaal 1. En verhaal 2? En verhaal 2, dat is... Uh, het was Bart Vos, sorry. En het tweede verhaal is van Johan Derksen... waarin Johan Derksen in het trouw uitlegt... dat hij als voetballer doping gebruikte. Mm -hmm. En hij zei, uh, ja, ik wil niet met dat... Uh, een literaire clubje uit uh, de Amsterdamse grachtengordel te maken hebben. Ja. Of zoiets. Okay. Ja, ja, en ik klopt. zei, daar wil ik ook helemaal niks mee te maken hebben. Dus dat delen we dan. Dus waar dat en, uh, en waar hij weigerde, niet, weigerde dit keer zijn toestemming. Hmm. In het vorige editie uh, mocht het wel. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Gefeliciteerd met ja, het boek. Dankjewel, het ja. heet uh, Sport. 142 ja. beste Nederlandse en Vlaamse sportverhalen van 1880 tot nu. Arthur van der Booga. Dankjewel voor je komst ja, naar, Dankjewel. de studio. Um, tot slot bij de komende twee wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord... zijn supporters van uh, beide clubs nog niet welkom. Dat liet Eberhard van der Laan en Ahmed Abutaleb weten, uh, de burgemeesters. Um, waarbij ook uh, beide clubs, de KNVB en de politie betrokken waren bij dat overleg. De burgemeesters zelf waren voor, maar de clubs en de supportersverenigingen... konden er tijdens het overleg over de kwestie niet uitkomen. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan legt uit. Als nu Feyenoord supporters naar Amsterdam komen op 22 januari dan geeft dat een beleven bij de Ajax-supporters... dat zij ook dan mee mogen komen op 2 maart naar Rotterdam. In het beleven van de Feyenoord-supporters... is de KNVB-bekerwedstrijd een extra wedstrijd. En was er, uh, al, uh, is er al het feit dat, je dan, dat zij in Amsterdam gespeeld hebben... zonder Feyenoord-supporters. Terwijl dan de Ajax-supporters de competitiewedstrijd... wel met supporters mogen spelen. Dus dit is gewoon een puzzel die uh, van beide kanten reëel is. Daar heeft ook niemand iets geks over gezegd in het gesprek. Ze hebben ook hun vertegenwoordigende werk goed gedaan... want zo leeft het in de achterbannen. En dus was het ook voor iedereen een logische conclusie... dat we zeggen, pech dat die puzzel nu niet kan worden opgelost. Ja, de maatregel om fans van de bezoekende club vijf jaar lang te weren... werd in 2009 ingesteld na hevige rellen tussen beide supportersgroepen. In november is de termijn verstreken... maar al vanaf het begin van het nieuwe voetbalseizoen... zullen beide fans weer welkom zijn bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Tot slot, een volleybalwedstrijd tussen twee clubs uit de eredivisie... is vanavond gestaakt. Het duel tussen Le Keurgers uit Groningen en Rijssen... werd al in de eerste set definitief stilgelegd... vanwege een scheenbeenbreuk van Getjan Ter-Harmsel... De speler van Rivo is daar inmiddels aan geopereerd. Wanneer de wedstrijd wordt hervat, dat is nog niet bekend. Goed. Vervelend bericht, tot slot. Zometeen is er natuurlijk met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Herman van der Zand. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Op de redactie van De Overnachting... Dolf Jansen, de man die net zo snel praat als dat hij loopt. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Ik ben zo benieuwd, zou hij s'nachts nou slapen of zou hij gewoon doorlullen? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Nadat hij zijn voorstelling topvorm heeft gespeeld... rent hij onmiddellijk naar onze hotelkamer, Dolf Jansen. De Overnachting, zaterdag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.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 Yes. Klassieke literatuur. Ballet, dans. Cultura 24 gaat verder waar de reguliere televisie ophoudt. Design, schilderkunst, beeldhoud, opera. Op Cultura 24 alle kunst en cultuur van de publieke omroep. Architectuur, poëzie, theater, film, animatie, drama. Cultura 24. Verrassend veel cultuur. De nieuwe theatershow van Tania Kroos en het Nederlands Symfonieorkest. De ultieme crossover van pop naar klassiek. Kunst naar toneel dans naar mode en de allergrootste klassieke hits. Er zijn alleen voorstellingen in januari. Ga voor speeldata en kaarten naar taniacross.com. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl Dit is Radio 1.